9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Heeft u uw kinderen met de auto naar school gebracht? Nou, dan bent u niet de enige. En we praten verder met minister Dijsselbloem van Financiën. Hij blijft nog even bij ons. Nu is het NOS-journaal. door Rob Meegens. Commandant der strijdkrachten Middendorp... vindt de keuzes van de politiek om te bezuinigen op defensie te verdedigen. Doet hem wel pijn dat binnen vier jaar een kwart van defensie wordt opgeheven. Gisteren maakte minister Hennis Plasgaard bekend... dat het ambitieniveau van de krijgsmacht omlaag gaat... dat er nog eens 2400 banen verdwijnen. Middendorp erkent dat de ingrepen niet zonder gevolgen kunnen blijven. Wat er in deze nota gebeurt, is dat we de tering naar de nering zetten... en dat dus de ambitie omlaag gaat dat we geen twee missies meer parallel kunnen doen in, de, in het buitenland... maar nog maar één missie voor land, lucht en zee. Winnendorp noemt verder de JSF voor het nu uitgetrokken bedrag het beste toestel... en benadrukt dat de krijgsmacht niet zonder de luchtmacht kan... en dat de F-16 echt moet worden vervangen. Premier Rutte is ervan overtuigd dat hij in het parlement voldoende steun krijgt... voor de kabinetsplannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. In het tv-programma Pauw en Witteman wees de premier erop... dat de coalitie van VVD en PVDA die in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft... eerder dit jaar een woonakkoord sloot met drie andere partijen. Fractieleiders van VVD en PvdA, Zijlstra en Samsom... zeiden gisteravond in het NOS-debat... dat ze openstaan voor alternatieven van de oppositie. Bijna een derde van de kinderen wordt met de auto naar school gebracht. Volgens het kennisplatform Verkeer en Vervoer... vinden ouders het te onveilig om ze te laten lopen of fietsen... ook al wonen de meeste kinderen vlak bij school. In 1994 en in 2003 werd ook onderzocht hoeveel kinderen met de auto worden gebracht. En toen was het nog maar een kwart. Veilig Verkeer Nederland zegt dat ouders zelf een onveilige situatie veroorzaken. We brengen onze kinderen met de auto naar school. En uh, daarmee ja, slipt het eigenlijk rond die school een beetje dicht... En uh, ja, dat is niet de bedoeling, want we hebben andere kinderen... die wel zelfstandig naar school gaan, weer last van. En dus het is handiger om uh, kinderen zo vroeg mogelijk... zelfstandig naar school te leren gaan... want dan uh, worden het betere verkeersdeelnemers. In het door overstromingen geteisterde Colorado... zijn reddingswerkers op zoek naar honderden vermisten. Ze zitten vermoedelijk vast in hun huis... in gebieden die volledig door het water afgesloten zijn. De politie in Colorado. We werken diligently met detectives... en de Urban Search and Rescue Group... To locate these in the mountains, or if they have already self-evacuated from the mountains, to get in contact with them. De overstromingen in Colorado hebben de afgelopen dagen zeker acht levens geëist. Duizenden mensen zijn geëvacueerd met helikopters en boten. Voor de achterblijvers worden eten en drinken gedropt. President Obama heeft Colorado noodhulp toegezegd. In Oostenrijk is vermoedelijk het lichaam gevonden van de man die gisteren vier mensen doodschoot. De man had zich verschanst in zijn huis in het plaatsje Melk. Eerder op de dag had hij drie agenten en een ambulance-medewerker doodgeschoten. Aan het begin van de avond bestormde agenten het huis, zegt correspondent Wouter Meijer. En pas rond middernacht, dus uren later, kwam men toen bij een zware deur... die daarachter daar lag een, ja, een verborgen kelder, een geheime kelder... waarvan niemand had gedacht dat hij er was. Uh, daar brandde het binnen, door het openen laaide het vuur nog op... en toen moest men het eerst blussen. En uiteindelijk vond men daar het verbrande lichaam. DNA-onderzoek moet nu uitwijzen of het om de 55-jarige schutter gaat. In het Russische Noordpoolgebied hebben twee activisten van Greenpeace zich vastgeketend aan een boorplatform van Gazprom. Greenpeace wil voorkomen dat Gazprom ten zuiden van Nova Zembla olie gaat winnen. Greenpeace noemt het een kwestie van tijd voordat het olieplatform in het kwetsbare Poolgebied een milieuramp veroorzaakt. Het platform ligt honderden kilometers buiten de bewoonde wereld in een gebied waar ijsberen, walrussen en zeldzame vogels leven. Het weerperiode met zon, maar de hele dag ook af en toe buien. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen en vrijdag ook nog buien in het weekend droger en warmer informatie bij de ANWB, Kees Een snel afnemende spits, nog een kleine 40 kilometer file. Het gaat beter in, in de regio Beverwijk-Velsen. De problemen op de A22 zijn zo goed als voorbij. De Velsen tunnel is in beide richtingen weer open. En daar neem, daarmee neemt ook de file druk in de omgeving af. Op de A22 vanaf Beverwijk richting Velsen nog bij Eimouden, 4 kilometer. Op de A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen, vanaf Kastrikum, 3 kilometer. Dan wat aanrijdingen. De A4 hoofdvliegt richting Vlaardingen. Een aanrijding bij, bij knooppunt Kepelplein. Er staat 5 kilometer file vanaf knooppunt Benelux. De rechte rijstok is dicht. En de A20 is weer vrij richting Gouda Daarna een ongeluk bij Moordrecht. Er staat nog wel 4 kilometer file. We er zo door met minister Dijsselbloem van Financiën. Zo dadelijk over een paar minuten. Alles klinkt mooier in het concertgebouw.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 Heet dat tegenwoordig ook al werk? Oh no, nee, dat is een Dell-tablet. Net zo productief als een laptop. Ja, dat klinkt leuk, maar ik had het over dat race dat je aan het spelen bent. Oh, uh, dit is research. De Dell-tablet. Ideaal voor werk en vrije tijd. Aangedreven door Windows 8. Work easy, play hard. Ruil nu je oude PC in en krijg tot 150 euro terug. Ga naar Dell.nl Ook dit blijft niet zonder gevolgen. De Nederlandse huizenprijzen lijken in rustiger vaarwater te komen...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 Zoeken wij door. Ga naar kro.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ik zie jou, maar zie je niet. Ja, hoe veilig is nou eigenlijk voor kinderen het verkeer? Volgens ouders te weinig en daarom brengen ze hun kinderen met de auto naar school. Hoort u dus zo meer over, minister Dijsselbloem? Brengt u de kinderen naar school? Nee, nee, tijd is al lang voorbij. Ik mag niet eens meer met ze mee fietsen. Dan schamen ze zich al. U hoort het, Joen Dijsselbloem, de minister van Financiën, is onze gast. Uh, we gaan het met hem hebben over het draagvlak. Aan de uiterste flanken van het kabinet kan hij het wel vergeten. Roemer en Wilders.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 Kapot maakt. Dat is wat beide heren en Rutte en zijn ploeg doen. Dat zullen wij nooit steunen. En ik ben blij dat er nog één oppositiepartij is in Nederland... die zegt, ja. genoeg is genoeg, naar huis en wij gaan het verzet leiden. Hij doelt op de PVV, denk ik, Joost Vullings. Ja. Ja. Precies. Joost Vullings is uh, ook hier, heeft gisteravond ook alles meegeluisterd. Ook het, uh, het uh, lijsttrekkersdebat zeiden we al, maar, dat is het niet, maar zo klonk het wel. Maar het ja, is het fractievoorzitter het debat, natuurlijk, Joost. Ja, die oppositie, want die is natuurlijk wel hard nodig... In hoeverre is die nog bereid mee te werken? Te denken met het kabinet. Nou ja, ze, ze denken mee met het kabinet. Maar ze zeggen wel. van: Dit is onze uh, wensenlijstje. Dit zijn onze randvoorwaarden. En als het kabinet aan die randvoorwaarden voldoet. Dan valt er heel goed samen te werken. Nou, Ik denk dat het kabinet en coalitie die randvoorwaarden iets te ver uh, vinden gaan. Dus ergens in het midden. Moeten ze elkaar treffen? En of dat gaat lukken? Ja, dat, dat wordt heel moeilijk dit najaar. Maar ik denk wel dat er de, de, de intentie is er, volgens mij, bij alle partijen. Ondanks de, de retoriek. Eh, proef ik toch wel de intentie om eruit te komen. Want het alternatief is wellicht verkiezingen. En als u dan kijkt naar de partijen die uh, het kabinet uh, kunnen helpen... CDA, D66... die hebben toch eigenlijk ook geen belang bij verkiezingen? Ik bedoel, dan krijgen we het kabinet uh, Krol, Wilders, Roeber. Uh -huh. En dat is uh, voor veel kiezers op dit moment een aantrekkelijk uh, vooruitzicht. Maar voor de middenpartijen is dat, een, is dat een drama. Dus volgens mij willen ze nog wel even blijven... dat de verkiezingsuitslag die we nu hebben, dat die blijft staan. Uh. Nou, minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem... bij ons al de hele ochtend te gast. Nou ja, vanaf een uurtje of half negen. Maar toch, uh, fijn dat u er bent. Dat u er nog steeds bent. Het is eigenlijk een soort verstandshuwelijk. Hè? U houdt elkaar een beetje in balans zo, met de middenpartijen. Um, dat weet ik niet. Verstandshuwelijk. Ja, dat is een nieuwe. Ja, nieuw... Nee. Ah, ja, uh, nee, het is een het huwelijk zal... waar je niet echt van elkaar houdt... maar ja, het is nu helemaal praktisch om, om bij elkaar te blijven. Ik denk dat als je van een afstandje ernaar kijkt... en soms probeer ik dat ook... Uh, dat we nu in het kabinet, wie er ook in had gezeten... echt vervelende maatregelen moeten nemen dat je niet kunt verwachten dat mensen er heel enthousiast over zijn... dat maakt het voor de andere middenpartijen in de oppositie natuurlijk lastig... om daar wel steun aan te geven. Want dan dragen ze medeverantwoordelijkheid voor bezuinigingen... voor vervelende ingrepen. Tegelijkertijd weten zij ook... 80% van wat wij doen in de langdurige zorg... staat ook in het programma van het CDA, om aan een voorbeeld te geven. Mm. Dus om er nou heel hard van weg te lopen en zeggen... wij steunen niets meer, is ook weer niet geloofwaardig. Dus mijn stelling is, moeten we dit najaar gewoon concreet gaan praten... over de begroting, over die hervormingen in de langdurige zorg... of in kindregeling of welke andere voorstellen dan ook. En dan probeer je elkaar tegemoet te komen. Ja. Ja. Interessant is dat gisteren minister Asser van Sociale Zaken... nog wat geld vond om de sociale partners enigszins gerust te stellen... in ieder geval de werknemersvakbonden... om de nullijn voor ambtenaren voor eenmaal begrijpen wij. Want dat is incidenteel, hè? Nou, er is vanaf 2015 gewoon weer loonruimte. Okay. Uh, dus het gaat alleen nog over de vraag, is er ook loonruimte in 2014? Ja, en daar is nu een, een potje voor gevonden. Waar, waar ik eigenlijk naartoe wil, meneer Dijsselbloem, is... heeft u wisselgeld om uh, belangrijke plannen zoals het pensioenakkoord, sociaal akkoord... ook daadwerkelijk straks door de Kamer, bij de Kamers te krijgen, de eerste en de tweede? Ik heb geen wisselgeld in de zin van dat ik nog een miljard ergens heb verstopt... die ik op het goede moment ineens tevoorschijn over. Dus voor alle voorstellen geldt dat uh, men ook een dekking zal moeten aangeven. Dat vind ik ook heel normaal. Als minister van Financiën ga ik dus ook de voorstellen van de oppositie... ik ga ze heel serieus nemen, maar ik ga ze ook serieus beproeven... in de zin van ja, wat kost het eigenlijk en hoe had u het willen dekken. Uh, en daar zie ik nog wel wat gaten op dit moment. Ja, maar bent u dan toch bereid ze iets tegemoet te komen? Want u heeft ze misschien dan toch nodig of niet? Denkt u van we redden het ook? Nee, ik kan absoluut niet Zonder. Uh, toestaan dat we per onderwerp de oppositie moeten kopen... en daarmee miljarden weer kwijtraken. Maar dat levert misschien uh, in het eindresultaat... als u door de, wel door de Eerste Kamer krijgt, wel meer, weer meer op. Ik geloof trouwens ook niet dat het, uh, dat het hoeft. Ik heb D66 horen zeggen dat ze die 6 miljard eerder te weinig dan te veel vinden... Uh, CDA heeft ook gezegd dat ze zich nog steeds verantwoordelijk voelen voor de begroting. Dus als dat het uitgangspunt is, dan weten we ook. Nou, uh, alternatieven zijn prima denkbaar. Maar dan moeten we het ook met elkaar hebben over alternatieve dekkingen. En nogmaals, dan kom je ook alweer snel in weer andere vervelende maatregelen. Ja. Dus het zal nog niet eenvoudig worden. Maar binnen die 6 miljard valt daar niet wat te schuiven? Wat minder hier, wat meer daar? Natuurlijk. Uh, en zo zal ook het gesprek moeten gaan. Als zij aanpassingen willen, dan zullen we op andere plekken misschien meer moeten doen. Of sneller moeten doen. Uh, dat is de enige manier waarop we eruit komen. We gaan naar Tim Legierse. die is nog steeds bij ons ook hier... in de studio in Den Haag, econoom bij de Rabobank. Al de hele ochtend te gast bij ons aan tafel. Uh, meneer Legiersen, wat valt u op in het betoog van de minister van Financiën? Nou, ik, ik heb natuurlijk niet alleen nu geluisterd... maar gisteravond ook gekeken. Ik denk dat de regering goed begrijpt hoe de economie ervoor staat... goede analyse geeft. Ik begrijp wel goed dat de politieke partijen... dan daar verschillende invullingen aan willen geven. Uh, wij hebben ook echt wel gezien dat ze echt creatief zijn geweest en geprobeerd te hebben de economie... volgend jaar zoveel mogelijk te ontzien. Uh, waar ik me persoonlijk het meeste zorgen om maak... Uh, is dat er in de, in, in de maatregelen van het 6 miljard... Uh, be, er zijn, zitten maatregelen bij waarvan je niet zeker weet... of die op gaan brengen wat er, uh, er begroot is. Mm. De politieke constellatie die net besproken is... maakt ook dat het niet helemaal zeker is of alles op tijd doorgevoerd wordt. En waar wij het meest bang voor zijn nog... is dat we volgend jaar voorjaar ons weer af moeten gaan vragen met nieuwe voorspelling van het Centraal Planbureau... of het tekort van 2015 onder de 3% komt. Nee. Of we dan ons weer af moeten vragen wat Brussel daarvan vindt. Of we een jaar uitstel krijgen, ik denk van wel. Uh, maar met name dat we volgend jaar weer het riedeltje van... Uh, een aanvullend pakket nog een keer krijgen. En dat riedeltje bent u wel een beetje zat als econoom bij de Rabobank. Nou ja, daar zit niemand op te wachten. Daar zit de regering niet op te wachten. Daar zitten de politieke partijen niet op te wachten. En daar zit de economie ook niet op te wachten. En het is jammer uh, dat uh, die risico's nog steeds nadrukkelijk bestaan. Daar maak ik het meeste, het meeste zorgen eigenlijk over. Hmm. Nou, minister Dijsselbloem. Hoe verkoopt de voorzitter van de eurogroep dit in Brussel? Uh, het pakket zit zo in elkaar dat het eigenlijk heel conservatief geraamd is. Dus er zijn uh, maatregelen waarbij je niet bij voorbaat weet wat ze gaat opleveren. Bijvoorbeeld die stamrecht BV's. Daar mogen mensen hun geld uithalen. Dan moeten ze wel in één keer afrekenen tegen een iets voordeliger tarief. Ja. Maar dan we kan, ik, dan dan, kan maar... het tegenvallen, maar u gaat ervan uit dat het meevalt? Nou, we, hebben maar het een, we hebben maar een kwart van de maximale opbrengst van die maatregel... van die mogelijkheid, maar een kwart ingeboekt. Dus, uh, en op tal van plekken hebben we op die manier echt conservatief geraamd... Want ik zit er precies hetzelfde in als de econoom van de Rabobank... Ik zit natuurlijk ook niet te wachten op allerlei ingebakken tegenvallers, die voor volgend jaar in het, in het, in het voorjaar uh, straks weer boven water Eventjes mm. Even ook naar um, het verhaal dat u hield eerder, meneer Legierse, als reactie op die uh, rentelast, waar Nederland volgens minister Dijsselbloem last van heeft. U gaf toen aan in onze uitzending vanochtend dat valt wel mee, want dat geld dat komt ook weer terug uiteindelijk in de economie. Daar was minister Dijsselbloem het niet helemaal mee eens, wat, wat, want u heeft ook meegeluisterd. Wat, wat vond u daarvan van zijn redenering? Nee, dat is natuurlijk deels een verschil van perspectief. Het is ontegenzeggelijk zo dat binnen de begroting van de overheid... dat geld weg is. Dat kun je niet nog een keer uitgeven. Als je naar het land als geheel kijkt... en dat geldt niet alleen voor de schuldenlast van de overheid... dat geldt ook voor de schuldenlast van de huishoudens en de bedrijven. En dat heb ik eerder ook al uitgelegd. Het land als geheel houdt geld over ieder jaar... Dat betekent dus dat de ene helft van het land aan het lenen is... en de andere helft van het land heeft genoeg geld om, hmm. dat, andere, om dat uit te lenen. en Dat ja. betekent dus ook dat de rente die betaald wordt... inkomsten van de mensen zijn die gespaard hebben. Dat was mijn perspectief. En wat ik eigenlijk het belangrijkste vond... en waarom ik over die rente begon te zeuren, is dat de overheid... <lacht> en dat is op zich terecht, want die hebben een beleid te verkopen... Uh, heel erg nu de nadruk legt op de hoogte van de schuld. En dan krijgen we infographics met de schuld per hoofd van de bevolking. Je ziet er allemaal heel indrukkelijk uit. Euro, ja. Heel veel dingen worden in miljarden uitgedrukt... in plaats van als percentage van de economie. Want als procent, he, procentueel ten opzichte van het bruto binnenlands product... Ja. zijn de rentelasten vorig jaar, in ieder geval sinds 1969... Zegt, nog nooit zo laag dat geweest. Dat is om het beleid te verkopen, zegt u eigenlijk. Nou ja, er wordt een politieke keuze gemaakt, en dat mag ook, he, allicht... om uh, um, uh, uh, uh, het begrotingstekort terug te dringen en de schuld niet uh, te hard op te laten lopen. Maar het tempo waarin je de schuld op wilt laten lopen... dat is uiteindelijk een politieke keus. Uh, in de communicatiestrategie vind ik soms iets te veel... dat het gedaan wordt alsof het echt... Het niet anders kan. Ja, Nog even een reactie van minister ja, Dijsselbloem. Want u zit als... Als nee Het is een echt grote risico. De schuld loopt nu op tot boven de 75 procent. Uh, en gaat nog verder groeien de komende jaren. Zolang we het tekort hebben. Ten tweede, Ten Ik vind dat uh, beleggers en uh, banken. Veel te veel geld nu stoppen in staatsobligaties. Eigenlijk niet gezond. Ik zou willen dat ze het krediet zouden verlenen. Aan bedrijven die dat op dit moment zoeken. Uh, en het is een hele veilige belegging in staatsobligaties. Dus uh, natuurlijk is uw geld altijd veilig. Als u het aan ons uitleent. Maar economisch gezien is het niet goed dat de overheid zoveel krediet uit de markt haalt. Die, dat krediet zou ik graag investeren elders. Goed. Dank u wel, minister Dijsselbloem. En straks zwijgen we u nog even uit, vlak voor het einde van dit Radio 1-journaal. Oh, nu eerst naar de verkeersinformatie bij de AWB Keesparks. Het gaat de goede kant op. Op de A4-hoofdvliet richting Vlaardingen nog wel 5 kilometer file. Na een ongeluk bij het open ketelplein, daar is de rechte rijstrook nog dicht. Op de A20 richting Gouda, 4 kilometer bij Moordrecht. Alle rijstrokken zijn weer open. Dat is ook het geval op de A22 beverwijk Velsen nog 3 kilometer bij IJmuiden. Straks gaan we weer terug naar Mark Robin Visser... bij de ondernemers in Gouda. Eens even kijken. Want zij luisteren ook met ons mee. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, en dan dat verkeer bij de school. Vroeger kreeg je een lunchtrommeltje mee. Weet je de deur uitgeduwd en mocht je zelf naar school lopen. Ging het zo bij jou? Of fietsen, bij mij wel. Hmm. Lopen. Iedere dag. een Paar kilometer. Is nu wel anders. Want één op de drie, kilo, op de drie kinderen wordt heel luxe... met de auto van papa of mama naar school gebracht... Dat merk ik ook, want ik woon ernaast. Het blijkt uit een onderzoek van het kennisplatform Verkeer en Vervoer. Contact nu met Rob Stomphorst. Hij is woordvoerder van Veilig Verkeer in Nederland. Meneer Stomphorst, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat kinderen zo vaak naar school worden gebracht met de auto? Ja, dat is inderdaad het onderzoek afleidend bijzonder vaak. Een op de drie ouders doet dat. We attenderen daar al een aantal jaren op... Koppelen we dat natuurlijk aan onze acties? De school is nu begonnen. Er is een grote campagne waar we dat koppelen. Een project als Opvoeten en Fietsen naar school. Dat doen we ook al een aantal jaren. We moeten ervoor zorgen dat, dat ouders daar. Uh, ja, over gaan nadenken, in ieder geval ja, met ons eens zijn dat kinderen uh, heel goed zelfstandig naar school kunnen gaan. Dat ze daar best uh, uh, dat ze daar ook heel goed in zijn, dat ze dat ook leuk vinden. Alleen je moet ze daar wel eventjes in begeleiden, natuurlijk, in het begin. Uh, dat zal, het zal ook niet in alle gevallen lukken. Want uh, je hebt ook te maken met hele drukke uh, steden, uh, drukke wegen die overgestoken moeten worden. Logisch dat ouders zich daar altijd ongerust over maken. En maar kinderen kunnen best wat meer verantwoordelijkheid aan. Want rond die scholen uh, ja, wordt het alleen maar drukker doordat die auto's daar iedere keer geparkeerd worden. Ja, het wordt, ze, maken het alleen maar, ze creëren eigenlijk hetzelfde het probleem, zegt u. Exact. Ja. Dat, dat heb ik ook genoemd uh, in een krant vanochtend. Het is een soort vicieuze cirkel die ouders in feite zelf veroorzaken. Mm, want wat, eventjes voor, voor mijn begrip... dat die angst van ouders dat hun kinderen niet veilig zijn... als ze zelf naar school zouden lopen of, of fietsen... Die, is, die zit tussen de oren. Dat is geen reële angst. Ja, dat, zit, dat zit tussen de oren. Er dat is, dat, dat is feitelijk niet een, een, een, een, een grote verkeersonderkendheid uh, rond de scholen. Die wordt, die, maar die wordt er wel veroorzaakt, dat je kinderen een soort uh, blokkade voorzet uh, door daar met auto's rond te gaan rijden en te parkeren, uh, met plek zoeken. Kinderen die wel zelfstandig naar school gaan, die uh, ervaren dan dat het op die momenten wat drukker kan zijn, dat er veel auto's zijn. Ja. En dat zorgt wel weer, het gaat, het gaat gelukkig uh, heel vaak goed. In ja. de meeste gevallen gaat het gelukkig goed. Ja, het, het is... aantal, aantal slachtoffers het daalt ook. Hè? Maar moet dat dan ja. de ouders niet ja. duidelijker worden gemaakt? Bijvoorbeeld bij het eerste gesprek op school... dat uh, scholen ja. vaker zeggen... kom, het kan best, laat uw kinderen alleen gaan. Nou ja, dat is natuurlijk waar wij ook, uh, ook uh, uh, voor, voor, voor strijden... om dat voor elkaar te krijgen. We hebben op uh, heel veel scholen... dat zijn er nu zo'n... Uh, zo, zo meer dan 3000 basisscholen... hebben we een, een verkeersouder. Dat is een ouder die kinderen daar ook op school heeft... maar die als rol heeft... Om te letten of de school iets doet aan verkeersonderwijs, of de school iets doet aan uh, omgevingsgericht verkeersonderwijs, of het handelingsgericht is, hoe het zit met het parkeren rond de school, uh, is er misschien een kiss and ride strook uh, aangelegd. Uh, is misschien niet eens nodig, want het, het, het is een gedragsdingetje natuurlijk. En yeah. uh, het, uh, het kost alleen maar weer geld, een infrastructurele maatregel. Je kunt hem ook, in, in, natuurlijk, rond de school kun je het ook eenrichtingverkeer uh, verkeer maken. Uh, dat is voor de kinderen, is het dan een rustiger uh, verkeersbeeld. Uh, en dan dwing je die ouders in eenrichting richting te rijden. Uh, maar dan ga je toch weer leren uh, dat rijden. Yeah. He, wat, wat niet dus doe dat is. niet, of, zegt u. Nee, nee dus vlakke scholen liggen in, in vaak in de woonwijken, in de buurt van woonwijken. En het is uh, uh, ja, niet zo ver daar vandaan. En de route is vaak eenvoudig. Goed. Rob Stomhorst van Veilig Verkeer Nederland. Hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan hoor. Goedemorgen. We nemen u nog even mee naar nieuws uit het buitenland. Dat is al een paar dagen heel onrustig. In het zuiden van Thailand. Duizenden werknemers van de rubberplantages zijn de straat opgegaan. En eisen meer geld. Ze hebben de belangrijkste snelweg in het gebied afgesloten. De rubberprijs is de laatste tijd sterk gedaald. En de rubbertappers willen compensatie van de regering in Thailand. We gaan naar Zuidoost-Azië-correspondent Michel Maas. Die houdt dit verhaal voor ons in de gaten. Michel, hoe groot is dit protest? Wat zie je? Nou ja, het zijn uh, duizenden mensen die protesteren. Soms zijn het er minder. Uh, in de loop van de dag uh, verdwijnen er een hoop... en dan komen ze s'avonds weer terug. Maar uh, ze zijn heel erg lastig en hardnekkig. Ze blijven die snelweg maar blokkeren. En uh, ze zijn ook... Uh, ja, het is een gevoelig protest ook voor de regering. Want dit zijn boeren en planters... En dat zijn nu juist de kiezers die de huidige regering in het zadel hebben geholpen. Dus uh, die mensen willen ze wel tevreden houden. Maar ja, die, die boeren die willen nu compensatie voor het hele verlies wat ze aan het lijden zijn. En uh, die vinden dat de regering dat moet betalen. En ja, die heeft het al moeilijk genoeg. Dus uh, het, het is al tot keiharde clashes gekomen. Er zijn uh, 70 politiemannen gewond geraakt. Er zijn betogers met schotwonden in het ziekenhuis opgenomen. Politieauto's in brand gebracht. Gestoken. En uh, de politie waarschuwt dat het, uh, als ze niet uitkijken... vreselijk uit de hand kan gaan lopen. Ja, en de regering wil die wel, uh, Michel, compenseren en kan niet. Ja, die willen wel compenseren. En ze hebben al ook een aanbod gedaan. Maar dat is nog lang niet genoeg om die, om die inzakkende prijzen van 30% en meer om die op te vangen. En ze kan niet alles betalen. Want ze, ze doen eigenlijk ook al hetzelfde met rijsteboeren. Die krijgen al uh, meer dan een jaar gigantische compensaties. En dat is een enorme last voor Thailand. En zeker nu de economie niet zo goed gaat. En dan kun je niet ook nog eens de, uh, de rubberboeren en de palmolieboeren en wie er straks nog meer allemaal aankomen, ook allemaal gaan compenseren. Dus die regering die zit een beetje knel. Goed, en dus houdt de onrust daar dan waarschijnlijk nog wel even aan. Thailand, Wordt u Michel Maas over. Ja, van sociale onrust hier is nog niet in die zin sprake. In Gouden zijn nog steeds 250 ondernemers bij elkaar vanochtend... om te kijken, terug te kijken op Prinsjesdag. Mark-Robin Visser is ook aan het ontbijt. Hoe is ja, de stemming bij ja, jou, Mark-Robin? Nou ja, dus in de, de stemming. Ja, ik kan, misschien dat ik dat beter even, even als een van de, van de gasten kan, kan vragen. Ze zitten nu allemaal in de zaal in de Schouwburg. Er is nu een discussieprogramma uh, begonnen. En ik heb even uh, Jan Verburg uh, eruit gehaald. Goedemorgen. Goedemorgen. Jan Verburg is, uh, heeft, is uh, directeur en aandeelhouder van een groot aannemersbedrijf. Meer dan 200 uh, mensen in dienst. Hoe is de stemming hier vanochtend op de ontbijt? De stemming is toch wat uh, wisselend. Er worden toch wat... Uh... Lastenvervaringen weer opgelegd wat iedereen toch uh, gaat uh, ondervinden. Aan de andere kant uh, is men toch wel blij dat niet alles bij het bedrijfsleven komt. Dus wat dat betreft ook niet alleen negatief. U zit al vele tientallen jaren in de aannemerij, mogen we wel zeggen. Hè? Uh, we hoorden vanochtend uh, meneer Wientjes ook bij ons in het Radio 1-journaal zeggen. Wientjes van VNO, NCW. Veel ondernemers hangen aan de rand van de dakgoot. Waar hangt u? Nou, wij hebben daar gelukkig nog uh, niet zoveel last van. Alhoewel het voor ons ook uh, oppassen. Het is gewoon een moeilijke markt. Wat we wel zien, dat er in de markt een gevecht om um, liquiditeit is. Liquiditeit, gewoon geld kunnen uitgeven, beschikbaarheid van? Beschikbaarheid van geld, dat merken we bij klanten, dat merken we bij ondernemers. We zien gewoon dat het vet van de bot is en dat dat ook spanningen geeft in de markt. Ja. Laten we eens even kijken naar de miljoenennota en vooral naar de punten die voor u hè, als aannemer, als bouwer, zullen we maar zeggen, uh, van belang zijn. Wat springt er dan wat u betreft uit? Nou, Wat er voor ons uh, toch wel uitspringt is in ieder geval dat er weer geen negatieve stroom komt uh, over de woningmarkt. Dat er zelfs iets uh, impuls uh, gegeven wordt door dat er ook geschonken mag worden om in de woning te investeren. Ik denk dat dat vaak kan helpen bij kinderen om toch een ja. woning te kopen... en de hypotheek rond te krijgen? Ja, ik sprak hier vanmorgen een projectontwikkelaar. Die zei, nou, hoeveel mensen dat, nou nog, dat geld nou nog uit kunnen geven? Ik vraag, ik vraag me dat af. Ja. Nou, Er wordt natuurlijk gezegd, dat er mag een ton gegeven worden. Maar vaak is het ook dat er 20.000 of 25.000 euro tekort is. Ja. En dan kan het wel heel lonend zijn. Ja. Wat nog meer? Uh, investeringsruimte voor woningcorporaties. Ik dacht nou juist dat die corporaties het heel moeilijk hadden. Nou, De woningcorporaties hebben het ook heel moeilijk. We zien dat ze, uh, zelfs uh, veel corporaties uh, woningen aan het verkopen zijn... om toch daar eigen liquiditeit op orde te krijgen. Ik denk dat het wel een stimulans is... maar toch ook wel redelijk beperkt voor onze markt. Ja. Nou, meneer Verburg, als ik het zo hoor. U hebt 200 man in dienst. Heeft u wel mensen moeten ontslaan de afgelopen tijd? Gelukkig nog niet. Wij proberen ook onze organisatie in stand te houden. En dat we straks klaarstaan als tekende u aantrekt. Want er gaat gebeuren. U hangt misschien wel een beetje aan de dakgoot. Maar het is wel een hele goede dakgoot. Want u heeft u zelf gemaakt. Het is een ijzersterke dakgoot. Dank u wel. Ik wens u veel succes en nog veel plezier in het programma hier in, uh, in Gouda. Dank u wel. Profie in Gouda hebben we nog even tijd om met minister Dijsselbloem te praten. Nou ja, er is ook nog wel optimisme, meneer Dijsselbloem. Dat is wel terecht ook. Ondernemers hebben er wel wat aan aan uw plannen. Ja, zeker. Het zit ook echt in het stimuleringspakket van het kabinet... Uh, voor de bouw uh, meer dan een miljard... alleen al in de sfeer van de energiebesparing van bestaande huizen. Nog uh, eens 400 miljoen voor woningbouwcorporaties om huizen op te knappen. Dus uh, er zit ook echt gerichte stimulering in, ook voor de bouw. U heeft net eventjes in de agenda gekeken, zag ik, op de telefoon. Wat gaat u vandaag allemaal doen? Hoe ziet zo'n dag na Prinsjesdag eruit? Eigenlijk weer heel gewoon heel veel overleggen uh, over dingen waar de minister van Financiën zich moet bezighouden. De toekomst van de Euronext, de Financial Transaction Tax, de, de Eurogroep, uh, alles wat voorbij komt. Ja. Even met Reen en zeggen: kom, we komen op 3,3% uit. Is dat goed? Uh, de Europese Commissie volgt dit allemaal op de voet. Dus dat die, moet... weet het al. die weten dat al. Hij zegt niet: dan gaat u nog maar een keer terug en. U nee, hij trekt nee, heb... nog maar een keer over. Nee, nee, we hebben met Reen echt afgesproken dat als wij 6 miljard structureel beleggen. en dat gaan ze natuurlijk wel uh, beproeven. gaan ze wel even hun tanden inzetten, is dat wel degelijk. Uh, dan is dat het ook. Dan blijft het ook bij 6 miljard. Wordt er nu ook alweer. Uh contact gemaakt met de oppositie, met de middenpartijen... CDA, D66. Want uh, daar zal nu natuurlijk volop mee gepraat moeten gaan worden. En daar heeft u dan natuurlijk een sturende rol in. Kan ik mij zo voorstellen? Ze staan vandaag niet in mijn agenda. Nee? Kan ik maar niet wel? Uh, nee, die uh, contacten die, uh, die zijn er uh, overigens steeds meer... gewoon aan de hand van concrete wetsvoorstellen en voorstellen. En ik merk toch dat dat... De meest praktische manier is om het te doen. Want anders blijven we een beetje uh, kanonschoten voor de mm. boeg uh, lossen. Het moet steeds concreter worden nu. Uh, Dreigementen en ultimaten heb ik zelfs al gehoord. Uh, laten we nou maar eens gewoon, uh, aan de hand van concrete voorstellen gaan praten. Politiek verslag hebben we Joost Vullings ook nog hier. Nou weet ik wat jouw agenda is. Ja, die is helemaal leeg. Oh, die is nog leeg? Hè? Ja, nee, kijk, bedoel... Ik dacht, jij gaat naar die oppositiepartij. Hè? Nee, kijk, normaal gesproken hebben we de algemene beschouwingen de dag na Prinsjesdag. Dus ja. gisteravond is op tv zo maar zeggen, de politieke soufflé tot ongekende hoogte opgestookt. Maar vandaag loopt die helemaal leeg. Want ja, er gebeurt vandaag helemaal niks. En ik had nog gehoopt dat de minister van Financiën zou zeggen... ja, ik heb vandaag overleg met Sybrand Buma ja, van het CDA en Alexander ja. Pell. Dan nog altijd bij een deur gaan staan van Mariette Hobby ja, van ons. Maar als dat niet gebeurt, ik het niet doe. Ja, dan uh, ga, ik ga ik naar mijn eigen voordeur vandaag... Uh. Echt waar? U gaat, u gaat het dan achter de schermen toch allemaal doen? Niet door die voordeur? En dat gaat hier niet zeggen natuurlijk. Nee, nee, nee. Wel, nee maar dat toch zeggen? dat uh, spelletje van doorgangen lopen en alle journalisten dan voor de deur. Uh, daar zijn mensen ook wel een beetje klaar mee, denk ik. Moesten hm. maar eens gewoon uh, zakelijk aan het werk gaan. Zaken doen, wou je zeggen. Moeten maar eens zaken doen. Zakelijk aan het werk oh, ja. Uh, en uh, het, het gekke is altijd. Uh, mensen moeten ook niet uh, in kamertjes op elkaar blijven zitten wachten. Met het verhaal van de deur staat open. Uh, ik stel voor dat we elkaar gewoon volgende week treffen. In de plenaire zaal. En dan gaan we eerst maar eens elkaars voorstellen en ideeën uitwisselen. Hartelijk dank voor uw komst. En uw toelichting. uitgebreide toelichting. Op de plannen. Joost. Ook bedankt. Weer voor je hele ochtend hier bij ons zijn in Den Haag. Wij geven het stokje zo dadelijk door aan Sven Kokkeman. Sven in Hilversum, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Wat heb jij zo? Nou, We laten de miljoenennota even links liggen, want dat hebben jullie uit en ten gedaan en gisteravond ook. We gaan het hebben over iets anders wat in de kamer speelt vandaag. De vrije biertap die horecaondernemers wat meer lucht moet geven... is een buitengewoon slecht idee, vindt de commercieel directeur van Bavaria. En de oproep van premier Rutte om auto's te kopen heeft geen enkel effect gehad... heeft de RAI onderzocht. En dan wil Limburg ook nog een integriteitscode voor wethouders invoeren. Interessant tegen de tegen de achtergrond van de van de VVD in Roermond natuurlijk. Dat en meer bij de KRO. Dit is Radio 1. Hier is het NOS-journaal door Rondmeegend. Minister Dijsselbloem staat open voor aanpassingen... in het pakket van 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. In het Radio 1-journaal zei hij dat alternatieven denkbaar zijn... Dan zal er op andere onderdelen meer of sneller moeten worden bezuinigd. En dat zal nog niet eenvoudig worden, want dan kom je al snel terecht bij andere vervelende maatregelen. Al dus Dijsseldoem, zojuist hier in de uitzending. Commandant der strijdkrachten Middendorp vindt de keuzes van de politiek om te bezuinigen op defensie te verdedigen. Het doet hem wel pijn dat binnen vier jaar een kwart van defensie wordt opgegeven. Gisteren zei minister Hennis Plasgaard dat het ambitieniveau van de krijgsmacht omlaag gaat. Dat er nog eens 2400 banen verdwijnen. Bijna een derde van de kinderen wordt met de auto naar school gebracht. Volgens het kennisplatform Verkeer en Vervoer... vinden ouders het onveilig om ze te laten lopen of fietsen. Ook al wonen de meeste kinderen vlakbij school. In 1994 en 2003 werd ook onderzocht... hoeveel kinderen met de auto werden gebracht. Toen was dat nog maar een kwart. En in het Russische Noordpoolgebied hebben twee activisten van Greenpeace zich vastgeketend aan een boorplatform van Gazprom. De milieuorganisatie wil voorkomen dat Gazprom ten zuiden van Nova Zembla olie gaat winnen. Greenpeace noemt het een kwestie van tijd voordat het platform in het kwetsbare poolgebied een milieuramp veroorzaakt. Dat zijn de hoofdpunten. Kees kwaks, hoe is het op de weg inmiddels? Nou, Lara, bij Utrecht en Den Haag is de spits voorbij, maar nog niet bij Rotterdam. Door een ongeluk op de A4 naar Vlaardingen, bij knooppunt Ketelplein 5 kilometer. Bij het knooppunt is de rechte rijstrook dicht. En ook bij Amsterdam nog vier na een ongeluk op de A10. Vanaf de afrit Volendam naar knooppunt Watergasmeer. Bij de Tunnel 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De vrije biertap is een ramp voor horeca en consument, zegt Bavaria. Limburg wil een integriteitscode voor wethouders invoeren. De oproep van premier Rutte om auto's te kopen heeft niet gewerkt, zegt de Rai en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is bijna drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in volkool. Ja, en de lokale afdeling van het CDA van die gemeente... gaat het met de tanden ontbloot opnemen... tegen een nieuwe generatie kernwapens. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail... Goedemorgen -nederland Het plan van een vrije biertap naar keuze is een ramp voor consumenten en horeca. Dat zegt bierbrouwerij Bavaria. Het bier wordt namelijk duurder, de kwaliteit minder... en het gevaar bestaat dat een kwart van de horecabedrijven failliet gaat. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over een voorstel van D66... om horecagelegenheden in ieder geval de gelegenheid te geven... om naast het huismerk één ander merk te tappen... ongeacht de contracten die zijn afgesloten. Peers Winkels, goedemorgen. Goedemorgen. U bent commercieel directeur van Bavaria. Wat is nou precies het probleem voor u? Nou, in principe is het zo dat het idee van d 660 alle ideeën zijn welkom om de markt gezonder te maken... voor zowel bierbrouwer als horecaondernemer. Maar met de huidige wet en regelgeving kan het in feite al... wat D66 voorstelt. Uh, nou, daar zeggen sommige uh, anderen van dat kan helemaal niet. Want neem bijvoorbeeld Heineken. Uh, de, als je daar een contract mee hebt... zeker als de bierpomp ook gefinancierd is door een bierbrouwer... en het pand eigendom is van een bierbrouwer... dan mag je gewoon geen ander biermerk tappen. Nee, oh ja, heeft, maar elke horecaondernemer heeft vrije keuze welk contract hij afsluit, uh, natuurlijk. En hij kan en hoeft niet met één bierbrouwer in zee te gaan. Hij kan met meerdere bierbrouwers een contract afsluiten. Dat kan met de huidige wet en regelgeving ook al. Maar gebeurt dat in de praktijk ook? Weinig in alle eerlijkheid en de reden daarvoor zit hem eigenlijk vooral in de prijs. Op het moment dat een bierbrouwer alle dranken kan afzetten, alle bieren en dranken bij een horecaondernemer kan afzetten, dan zal de prijs altijd lager zijn dan als hij bijvoorbeeld slechts een gedeelte van het volume kan afzetten bij een horecaondernemer. Waarom wordt de prijs van bier duurder denkt u met dit voorstel, de kwaliteit minder en bestaat het gevaar dat een kwart van de horecabedrijven failliet gaat? Nou, allereerst, Als je kijkt naar de prijs de prijs voor een biertje, reken even terug, een biertje kost zeg maar ongeveer 2,20 euro gemiddeld als je een biertje neemt in een horecazaak. En wat gaat er nou werkelijk naar de bierbrouwer toe van die 2,20 euro? Dat is afhankelijk van het volume in een zaak tussen de 40 en de 50 cent ongeveer. Van die 40 en 50 cent is weer een groot deel belasting. Hè, BTW en accijns. En dan hou je, want 18 cent is dan ongeveer de belasting die je dan betaalt... dus dan hou je ongeveer 22 cent over. Ja. Dus in feite van die 2,20 euro die mensen betalen aan de kroeg, in de kroeg... gaat uiteindelijk 22 cent ongeveer naar die bierbrouwer toe. En die 22 cent, dat zijn voor een groot gedeelte distributiekosten. Nou, op het moment dat er zeg maar, meerdere leveranciers zijn per horecazaak... en er dus meerdere vrachtwagens voor moeten komen rijden bij zijn horecazaak... gaan de kosten, die distributiekosten, enorm omhoog. En zal de consument dus een duurdere piertje moeten gaan betalen... bij het idee van D66. Juist. Met andere woorden, u zegt het is eigenlijk water naar de zee dragen. Het wordt alleen maar erger. Ja, het, het, het, zeg maar, er wordt ook gesuggereerd dat de, bierprij, dat de bierprijzen heel hoog zijn in Nederland. Door de bierbrouwers worden doorberekend. Zoals ik net al zei, is het ongeveer eh, tussen de 20 en 25 cent eh, wat de bierbrouwers vragen. En daar zit eh, zeg maar, de belasting niet meer in. Eh, die prijs is absoluut niet eh, hoog. Die is zelfs heel laag en zeer concurrerend. Ook als je naar de Europese markt kijkt. Eh, en dit zeg maar, idee gaat er in ieder geval niet voor zorgen dat de prijs lager wordt. Eerder nee, hoger, omdat die maar... distributiekosten vooral van belang zijn. Maar het voorstel van D66 is er ook op gericht om de macht van hele grote brouwers, euh, laten we zeggen, wat minder te maken, en kleinere brouwers wat meer speelruimte te geven op de markt. Nou, in, in de allereerste plaats, wij zijn zelf een kleine speler in de horecamarkt. We hebben 6% van de horecamarkt. We behoren dus tot de kleinere spelers. In Nederland? Uh, in Nederland, ja, klopt. Uh, ik denk dat dat niet waar is, want we hebben daarvoor Europese regels. Uh, die zijn in 2000 gekomen, die Europese regels. En die Europese regels zijn er niet voor niks gekomen. En wat houdt die regel nou precies in? Alle partijen boven 30% marktaandeel. Uh, die mogen geen contracten meer afsluiten. En, en Heineken, Heineken is de enige in Nederland. Die meer dan 30% heeft, want die heeft 50% van de markt aan handen. Ja. En de dominante partij mag dus in Nederland gewoon geen contracten afsluiten voor langere jaren. Nee. Dat mogen de partijen onder de 30% wel. En die regel is er juist gekomen om betere concurrentie in de markt te krijgen. Ja, maar tegelijkertijd is het ook zo dat je in de horecawereld van mensen hoort klagen. Uh, ik kan mijn bier pomp niet zelf financieren, want de bank geeft geen geld. Dus ben ik afhankelijk van de brouwer. Uh, dan wordt er vaak gewezen naar Heineken, dat ook nog uh, panden in eigendom heeft. En Heineken zegt dan over die panden, ja, sorry, maar wij, uh, bij de McDonald's ga je ook geen uh, woppers van de Burger King serveren en andersom. Ja, dat klopt. De financiering in de horeca die verloopt uh, veelal via de brouwerij. Uh, dat is eigenlijk tegen wil en dank, in alle eerlijkheid. Uh, wij financieren liever ook niet, omdat de risico's ook gigantisch zijn in de horeca. Uh, de banken die financieren niet omdat ze die risico's niet willen nemen. En juist door de moordende concurrentie tussen bierbrouwers uh, zijn bierbrouwers gaan financieren. Want als er één iemand begint met het aanbieden van de financiering, dan gaat de ander dat ook doen om de simpele reden dat je anders marktaandeel verliest. He, je ja. doet gewoon geen zaken ja. als je het niet doet. Ja. Dus in zekere zin zijn we tegen Dank die financieringen gaan verstrekken met elkaar. Ja. En ja, aan een financiering zit dan vaak vast dat inderdaad een horeca ondernemer jouw bier moet het zou natuurlijk heel gek zijn als je een lening verstrekt... en vervolgens wordt er een ander biermerk eh, geschonken in zo'n zaak. Maar dat is nou wel precies wat D66 wil. Ja, en dat is natuurlijk het probleem ook bij het idee van D66. Naar mijn idee zal dat leiden tot een absolute financieringsstop in Nederland, in de horeca. En ik ben absoluut voor een zorgplicht van brouwerijen als het gaat om het verstrekken van financieringen, net zoals banken dat hebben. Ja. En wij zijn, hebben een bankaire rol in die horeca en we ja. hebben dus een zorgplicht om dat goed te doen. Goed, blijf even... Betekent... Blijft dat betekent, ja? Ja. Nee, dat betekent in zekere zin dat, uh, dat uh, als je de financier, financieringskraan helemaal dicht gaat draaien, ja, dat is het andere uiterste. Ik denk dat dat ook niet goed is voor de horecamarkt, want dan droogt echt alles op. Goed. Nogal wat haken en ogen dus wat u betreft aan het voorstel van D66. Blijft u even uh, bij ons, dan gaan we even bij D66 zelf buurten. Kes Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Ik sprak u eerder deze week ook, u bent ja. het Kamerlid, dat achter dit wetsvoorstel zit. Nou ja, u hebt de kritiek gehoord, het is eigenlijk gewoon uh, het paard achter de wagen. Het is helemaal verkeerd. Ja, ik heb uh, goed geluisterd naar wat de heer Swinkels uh, zei. We hebben elkaar overigens ook al eerder gesproken... want ik heb natuurlijk niet alleen met, uh, met horecabedrijven gesproken... maar ook met brouwers de afgelopen maanden. Uh, en eigenlijk zegt hij weer: ja, meer concurrentie is slecht voor de kwaliteit en, uh, en de prijsontwikkeling. Uh, dat lijkt mij nogal een, uh, een vreemde uitspraak... want uh, eigenlijk is het altijd zo dat meer concurrentie en keuzevrijheid... en de mogelijkheid om over te stappen... Uh, nou eenmaal een positief effect heeft op het gedrag van de ondernemers... en dus ook op de bierprijs uh, voor de consument. Maar dan hebt u niet goed geluisterd van heel wat over de distributie... Ja, ja, een probleem bij. Ja, ik heb, uh, ja, dat ik heb kost gehoord ook dat geld. hij zegt... van ja meer concurrentie betekent hogere uh, distributiekosten. Ja. Uh, nou, dat is zeker oplosbaar. Je kunt prima met, uh, met, een, met een systeem gaan werken... waarbij er geen drie vrachtwagens voor de deur hoeven te komen. Ik vind het uh, best begrijpelijk dat dat punt wordt, uh, wordt genoemd. Maar dat is wel oplosbaar. En het gaat hier natuurlijk niet om het direct zeggen van het kan niet. Je ja. zou eigenlijk gewoon moeten kijken... laten we nou eens kijken of een aantal horecabedrijven uh, die dit willen... Ja. Uh, dan daadwerkelijk met zo'n vrije tap tot een goed systeem kunnen komen. Maar meneer Verhoeven, ik had u eerder deze week aan de en ja. toen zei u dat u dit voorstel met name ook deed om de concurrentiepositie van de kleinere brouwerijen te verbeteren. En als de kleinere brouwerijen nu zeggen dit is ons een helemaal uh, verkeerd voorstel, het werkt aanverrechts, dan moet u daar toch ook gevoelig voor zijn of niet? Ik ben er wel gevoelig voor, alleen ik vind dan nou nu dat de, de heer Svinkels een kleinere brouwerij vertegenwoordigt met, uh, met 6% in de markt is het gewoon een, een stevige speler in Nederland wordt tot de grote 4. Ja, uh, maar, dus maar niet te vergelijken niet met 50% kleine van, de brouwerij van Heineken is. toch? Uh, wat dat betreft is het, is het zo dat we, dat we een aantal spelers in de markt hebben. We hebben Heineken, we hebben een aantal middelgrote brouwers... en we hebben een heleboel kleintjes en we hebben een heleboel horecaondernemers. Uh, maar laten we ook even de positieve kant bekijken. Want ik, uh, u heeft mij uitgedaagd vorige uh, twee dagen geleden... om de financieringsproblematiek aan te pakken. Zeker. Uh, en daar wil ik inderdaad een punt van maken. En ik hoor dat de heer Swinkel zegt... Eh, ik zie ook wel in dat die tapinstallatie eh, dat die leidt tot een exclusiviteitssituatie. Maar wat mij volgens mij eh, een hele goede oplossing lijkt, is als meer horecaondernemers de mogelijkheid krijgen naast die vrije tap, die ik gewoon nog steeds een hele directe manier vind om de concurrentie te bevorderen. Eh, de sleutel zit er natuurlijk in het zelf hebben van zo'n tapkraam. Zodat je als ondernemer ongebonden bent en niet meer gedwongen tot het schenken van één soort bier. Ja. En als de brouwers daaraan mee willen werken zonder steeds maar te zeggen het kan niet, eh, dan stort de hele markt in. Dan denk ik dat er wel eens een goed gesprek op gang zou kunnen Komen. En één voorbeeld, we hebben bij de telecommarkt een jaar geleden ook een aantal uh, dingen voorgesteld om te veranderen ter verbetering van de concurrentie. En toen zeiden alle grote bedrijven ook, nee dat kan niet, dan stort de hele markt in. En dat is gewoon niet gebeurd. Dus Goed. er is ook een aanpassingsvermogen van de spelers in de markt nodig. Zeker ook van brouwers uh, als Bavaria, want anders dan schiet het niet op. Meneer Swinkels, korte reactie. Ja, het, het zijn twee dingen. Hè. Je hebt enerzijds te maken met de tap- en de koelinstallaties die vaak in bruikleen worden uh, gezet in, bij horecazaken. En je hebt anderzijds de leningen en de borstellingen die verstrekt worden. Bij een kleinere de... gedeelte, hè. Ja, dus, dus als je kijkt naar die bruikleen hè, die wij plaatsen. dan ben ik het helemaal met de heer Verhoeven eens. dat het een goede zaak zou zijn als horeca-ondernemers... zelf eigendom zouden krijgen van die bruikleen. Hè. Daar zijn we ja. ook overigens mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Nou, daar vindt u elkaar in ieder geval. Even tot slot nog iets anders. Uh, uh, Philip de Ridder, meneer Svenkels, uw collega van Heineken zegt vanochtend in de Telegraaf. de nu aangekondigde accijnsverhoging van 5,75% in 1 uh, januari. is 5,75% punt te veel. Eens? Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is natuurlijk ook zo dat we niet over het hoofd mogen verliezen dat mensen meer, meer betalen voor een biertje in de kroeg. Ja. Juist door de overheid, hè? Ja. door de hogere accijnsen. Ja. Daar komt veel meer zeg maar, de prijsverhoging vandaan dan van de bierbrouwerijen. Nou meneer Verhoeven, u wilde dat bier goedkoper maken. Die accijns moet dus van tafel. Uh, meneer Kokkoman, de uh, P van de A en VVD zitten in dit kabinet die de accijns volgen. En D66 komt met het voorstel voor de vrije tap om de prijs te verlagen. Dus uh, uh, wie er gewoon een biertje uh, uh, wil drinken voor een redelijke prijs... weet waar hij op moet stemmen, zou ik zeggen. Gaat u dat doen, meneer Swinkels? Nou ja, dan kunt u afvragen of de prijs wordt verlaagd. Ik denk dat die eerder wordt verhoogd als dat gebeurt. Ja, ik, dacht, uh, ik, stef, dacht, ik vroeg u of u ja. D66 ging stemmen. <laughs> nou, we blijven in ieder geval in gesprek, want volgens mij zijn we, zijn we allebei op zoek naar een oplossing. En uh, het debat van vandaag is wat mij betreft het beginpunt. Daarvoor. Goed, u gaat met elkaar om de tafel. Ik voel me net een mediator. Hartelijk dank allebei. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Syrische helikopterpiloten die door een Turkse F-16 zijn neergeschoten... hebben zich met een schietstoel in veiligheid gebracht. Maar ja, dan kom je toch met je hoofd in de wieken terecht, zou je zeggen. Luchtvaartdeskundige Hans Hirkens, die weet dat het anders zit. Als je een schietstoel gebruikt in een helikopter... dan hoef je niet in de wieken terecht te komen. Want die wieken die worden heel kort van tevoren afgeworpen. Dus er zitten kleine explosieven in die wieken, die dan worden geactiveerd. Eh, waardoor ze dus afbreken vlak bij de as van de rotor. En omdat die wieken zo snel ronddraaien... Eh, vliegen ze ver weg van de helikopter... en dan kan vervolgens de schietstoel worden afgeschoten. Het kan dus. Heeft u een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Volkol... Marcel Dekker en natuurlijk de kernwapens. Bij de hekken van vliegbasis Volkel, u weet wel... de plek in Nederland waar officieel geen kernwapens liggen... die u, Dirk Verwijs en ik, nog nooit gezien hebben. Tenzij u als fractievoorzitter van het CDA in Uden... waar Volkel ondervalt wel eens een bunkertje van binnen heeft mogen bekijken. Nee, dat heb ik inderdaad nog nooit mogen doen. Nee. Nou, Na aanleiding van een KRO-reporter-uitzending van vorige week is er wel officieus iets meer bekend geworden over die kernwapens die er officieel niet zijn. Die worden namelijk vervangen door een veel explosiever, effectiever broertje. Dat er officieel niet is. En daar heeft u een aantal vragen over gesteld in de raad van de gemeente Ude. Eh, wat waren dat voor vragen? Nou, we hebben ze schriftelijke vragen gesteld. Omdat we vorige week donderdag op de radio hoorden... En een collega meteen in de telefoon klom en we hebben ter plekke de vragen bedacht. Ja. En doorgestuurd naar de burgemeester, in dit geval als portefeuillehouder. Vraag 1? Nou, waar het ons vooral over gaat, van goh, is het college bekend met dit verhaal? Daar kreeg ik gisteren het antwoord nee op. Logisch, denk ik, want het is ook niet aan het college in Uden om dit te weten. Het is natuurlijk een landelijk verhaal. Ja, voor alle duidelijkheid, niets bekend van de geheime afspraken... tussen de Verenigde Staten en Nederland over de vervanging van die wapens. Ja, dat klopt. En vervolgens, als dat niet zo is... wat gaat het college hiermee doen? En dan vooral gericht op de leefbaarheid. In onze ogen uh, is het van belang dat het college... Uh, ...opkomt voor de leefbaarheid in Volkel. We hebben al te vaak meegemaakt. Maar wat hebben moderne kernwapens of nieuwere generatie kernwapens... ...te maken met de leefbaarheid in dit dorp? Nou, we hebben uh, vijf, al 25, 30 jaar zijn wij in dit dorp bezig... ...met uh, de MER-afspraken over uh, de leefomgeving in Volkel. Ja. Er mag niet gebouwd worden. Dat geldt ook voor de dilia uh, er, er, er zijn weinig mogelijkheden voor ontwikkeling... We worden in onze ogen al 25 jaar aan het lijntje gehouden... omdat er nog steeds geen duidelijke rapportages of afspraken... en steeds komt er een nieuwe regering... wordt er weer beloofd dat we verdere stappen zullen ondernemen... en steeds komen er geen concrete afspraken. Nee. En uw bezorgdheid zit in het feit dat we hier te maken hebben... met een nieuwe generatie kernwapens... die onder een nieuwe generatie ja, vliegtuig gaan hangen. De JSF, waar we gisteren van uh, te horen ja. hebben gekregen dat die gaat komen... Die dingen, die krengen, die maken lawaai en daar maakt u zich zorgen over. Nou, dan krijg je inderdaad weer één en één is drie. Want we gaan een nieuw vliegtuig krijgen, maken meer lawaai. Vervolgens gaan we ook al nieuwe bommen krijgen. Terwijl we eigenlijk toch in Europa kernwapenvrij willen zijn. Ja. En onze zorg is, op het moment dat die nu gaan komen... wat betekent dat voor de leefbaarheid in Volkel, in Ude en Oduliapil? En ik begrijp best dat het college hier niet direct antwoord op heeft. Je nee. weet het niet. ook niet, hè? want ze zijn maar een gemeente... en dit soort afspraken worden landelijk gemaakt. Ja, klopt helemaal. Maar je kunt twee dingen doen. Je kunt afwachten of je kunt actief worden. En het dorp hier is al 25 jaar met, met een uh, werkgroep uh, zeer actief... om steeds maar duidelijk te krijgen wat willen we, ja. de leefbaarheid. En ja, ik... De leefbaarheid, als ik u mag onderbreken, de leefbaarheid is uh, hier uitstekend... want er wordt ook gefroten van deze vliegbasis. Yeah. <laughs> Dat klopt. Um, we moeten ook heel eerlijk zijn. De vliegbasis is een, uh, een uh, werkgever, waar heel veel mensen uit deze regio uh, werken. Heel veel toeleveringsbedrijven kunnen gebruik maken om hier ook hun werk te kunnen doen. Maar... Wij hebben er een goede partner aan. Dan ligt het probleem ook niet. Maar wij willen wel dat er duidelijkheid gaat komen vanuit Den Haag of misschien vanuit Europa in dit geval. Van wat betekent dit voor de naaste omgeving? Wat betekent dit voor de veiligheid daarvan en voor de leefbaarheid? Ja. Betekent dit? Dadelijk dat Volkel weggaat van de kaart. Ja. Laatste vraag, kort antwoord graag. Uh, uh, nou goed, de, de gemeente uh, geeft nul op het rekest... want die kan geen antwoord geven op uw vragen. Hoe nu verder dan als een lokaal CDA-politicus? Nou, vanavond hebben wij een commissievergadering. Uh, dus daar is de, heb ik gisteravond de burgemeester gevraagd om aanwezig te zijn. En daar zal ik in ieder geval vragen wat zijn actieve houding gaat worden. Veel succes aan mij, dank u wel. Maar dank u. zo lekker was dat vanuit Volkel. Straks, gisteren nog in de Gouden Koets, vandaag in Spanje... koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken de Spaanse koning. Majest. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1970. Ja, Jimi Hendrix is pas 27 als hij deze dag in 1970 overlijdt... in een hotel in Londen. De gitaar Virtuose is drie jaar daarvoor in Nederland. Frans Krasenburg werkt op dat moment voor concertpromotor Paul Aket... en hij begeleidt Hendrix naar een live optreden voor de VPRO-televisie. Nou, wat, wat daar gebeurde, dat was, uh, dat was uniek natuurlijk voor Nederland. U volgt het eerste optreden van Jimi Hendrix Experience vanavond in dit programma. U hoort Faxi Leiden... Hij had die dag, dat kan ik me nog herinneren, hij had zijn installatie meegenomen en uh, zijn backline in ieder geval, volgens mij had die twee marshals bij zich, die zetten hij gewoon uh, voluit. De, de technische mensen in, dus, in de TV-studio waren niet gewend om zoveel. <laughs> zoveel decibellen. om hun oren te krijgen. Nou, het was knoeper. knoeperhard in die studio. Die mensen die stonden met. Uh, met hun vingers in hun oren. En dat optreden natuurlijk. Uh, s'avonds, dat, uh, dat was. ja, dat was, dat was geweldig. Ik moest hem natuurlijk in de gaten houden. En uh, op een gegeven moment. Uh, uh, zou het optreden weg, uh, een half uur of drie kwartier uh, daarna uh, plaatsvinden. en uh, Ik ga dus de kleedkamer in en uh, meneer Hendricks was weg. Uh, ja, hij was met een, uh, met een meisje de stad ingedoken. Nou, ik kreeg het adres. De deur stond open. Uh, ergens in de, in de binnenstad van, uh, van Rotterdam. Dan lag hij in bed met een, uh, met een fan... En dan heb ik hem op zijn schouders getikt. <lacht> zijn pleziertje onderbroken en op zijn schouders getikt. Van, joh, man, je moet optreden. Time. Nou, heel rustig. Heel rustig aangekleed en is hij me meegegaan. En een waanzinnig optreden gegeven hier. Ja, geweldig. Zijn wijze van spelen was gewoon vernieuwend. En, en er was geen, geen Nederlandse uh, gitarist op dat moment die daar aan kon tippen. En ik ben blij dat ik, uh, dat, ik, uh, dat ik hem gewoon één keer heb mee mogen maken. Het was een hele verlegen jongen. Gewoon een hele aardige jongen. Frans Kassenburg, concertpromoter... die uh, Jimi Hendrix begeleidde in Nederland en Hendrix overleed... deze dag in 1970. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 8 voor 10, u luistert naar de KRO. Met Prinsjesdag nog maar net achter de rug... stappen koning Willem-Alexander en koningin Maxima... vandaag in het vliegtuig naar Spanje. Ze brengen een bliksembezoek aan het land... waar ze officieel gaan kennismaken met de leden van het Spaanse Koningshuis. Lex Rietman, goedemorgen. Goedemorgen. Alsof ze dat koningshuis nog niet kennen? <laughs> nee, nauwelijks van horen zeggen. Denk van ik. En dat Spaanse koningshuis... Ja, en uit de olla. Ja, ja. En dat Spaanse koningshuis, kun je rustig zeggen... daar is het nogal onrustig. Ja, kan je wel zeggen. Ja, er dus, uh, gebeurt veel. Uh, we hebben natuurlijk het, uh, het grote corruptieschandaal... waarin uh, de schoonzoon van koning Juan Carlos de hoofdpersoon is... Iñaki Udangarin, getrouwd met prinses Cristina... En ja, die man die wordt door justitie onderzocht... wegens uh, hevige verdenkingen van gesjoemel met miljoenen aan overheidsgeld. Een deel van de buiten is doorgesluist via een stichting... en een bedrijf van Oerdangarin naar belastingparadijzen. En ja, het probleem is natuurlijk dat het niet zomaar een, een robbel is... maar een zaak waar just, uh, justitie serieus mee bezig is. Ja, is met en andere ja, woorden, dat, de monarchie ligt daar onder ja. vuur. Ja, zeker, want kijk, uh, er zijn uh, veel aanwijzingen... dat uh, koning Juan Carlos daarvan op de hoogte is geweest... van dat gesjoemel van zijn schoonzoon. Maar ook van zijn dochter, van de, de, de vrouw van Urdangarin, uh, dus prinses Cristina. Ja, die, uh, die uh, is toch ook nauw betrokken bij het schandaal. Uh, ze was namelijk bestuurslid van de stichting en mede-eigenaar van het bedrijf... dat Urdangarin uh, gebruikte om voor deze, voor deze duistere praktijken. Ja. En uh, ja, juristen vragen zich voorbij is dat af waarom zij door justitie buiten schot blij, wordt gehouden nog steeds? Nou ja, het antwoord laat zich wel raden, toch? Of niet? Ja, zou het te maken hebben met blauw bloed. Misschien. Uh, in ieder geval <laughs> over blauw bloed gesproken. Uh, eerder kwam de koning zelf natuurlijk ook in het nieuws... vanwege een bijzonder reisje naar uh, Botswana. Tijdje terug. Ja, dat was ja, april vorig jaar. Uh, dat was uh, toen Juan toen Carlos op olifantenjacht uh, was in Botswana. En het kwam aan het licht, hij was er in het geheim naartoe gegaan. Het kwam aan het licht omdat hij daar zijn heup brak. Dus hij moest opeens terug naar Spanje, want hij moest geopereerd worden. En uh, ja, toen had hij opeens een heleboel problemen. Eén, uh, het eerste probleem was van, ja, de, waar de regering ook mee zijn maag zat. Van ja, dit staat natuurlijk niet sympathiek. Uh, Zo'n peperdure trip. Naar, naar Botswana op olifantenjachten terwijl de Spanjaarden in een type crisis zitten en steeds verder de broekriem moeten aanhalen. Dat was dus een van de, van de problemen. Hij heeft daarvoor trouwens zijn, zijn excuses moeten aanbieden. Het was voor de, de eerste keer in zijn carrière dat hij dat gedaan heeft. Ja. In het openbaar zei: ik heb me vergist. Ik zal het niet meer doen. Nee, en hij was ook niet alleen. Dat kwam er ook nog eens een keer bij. Ja, hij was niet alleen. Want hij was met een, uh, met een dame, een Duitse dame, en ja, die wordt nu al een tijdje door de Spaanse uh, pers. Betiteld als een intieme vriendin van koning Juan Carlos... is natuurlijk niks uh, meer aan de hand dan gewoon vriendschap. Uh, alleen, ja, koningin Sofia was uh, des duivels. Uh, ze ging ook wel even op bezoek in het ziekenhuis... Uh, een paar dagen nadat uh, Juan Carlos was geopereerd. Ja, en, uh, tien minuten, geloof ik. Na tien minuten was ze weer weg. Dus ja. uh, die, die is op een of andere manier niet, niet helemaal blij. Nee. Goed. Nou, vandaag dus uh, de ontmoeting tussen het Nederlands Koningspaar en het Spaanse. Uh, overigens, willem alexander en Maxima zijn begriend met uh, Prins Philippe en uh, de prachtige Letitia, toch? Ja, ja. Die, kun die kunnen het goed met elkaar vinden. Ja. Ja. Maar ja. waar ja, ze gaat, gaat zo'n lunch op. nou over met de koning? Weet jij dat? Ja, ik, heb, ik ben er nooit bij geweest. Ik, ik weet, misschien gaat het over. Uh, over die, de, het, het, het, het neefje van, van, van Letitia en van Felipe. Die heeft zich vorig jaar april met een, met een jachtgeweer in, in de voet geschoten. Ja. Misschien het daarover gaat ik nou ja, Misschien, het misschien gaat het wel over ding. belangrijke zaken. Uh, nou, nou zit Spanje natuurlijk zo nu en dan behoorlijk in de financiële problemen. Zitten ze daar eigenlijk wel te wachten dan op bezoek uit Nederland? Ja, nou ja, dit soort dingen moeten natuurlijk gewoon doorgaan. En uh, voor, de, voor de Spaanse regering uh, is het natuurlijk altijd leuk... dat dit soort dingen even de aandacht uh, afleiden... van allerlei ernstige problemen waar het land in verwikkeld is. Dus uh, nee, dit, dit gaat gewoon door. Deze show gaat, uh, gaat door. Goed, zal ook wel wat aandacht krijgen, neem ik in de Spaanse media. Lex Rietman vanuit Spanje. Dankjewel. Straks, dames en heren, Limburg wil een integriteitscode... voor wethouders gaan invoeren. Hoort u in het vervolg.